Uren zijn zij in mijn armen, een blik vol verlangen, nooit vergeet ik haar. Mijn grote liefde, dat was Mira, maar zij is niet meer bij mij. Toch kan ik haar niet vergeten, zo gelukkig waren wij. De mooiste droom ging voor mijn ogen. Eens en voor altijd voorbij. In het cafetje bij de haven. Daar bij die haven. Dansten wij de laatste tango in de nacht. In het cafetje bij de haven. Bij die haven Heeft het levenslot Ons bij elkaar gebracht Mijn handen hielden haar gevangen Onze lippen vonden steeds elkaar Uren lag zij in mijn armen Een blik van verlangen Nooit vergeet ik haar Mijn schip voer uit naar vreemde landen Na jaren varen kwam ik weer In het bij de haven Maar ik zag haar daar niet meer Uit de jukebox klonk een tango De laatste tango nog een keer In het cafeetje bij de haven daar bij die haven dansten wij de laatste tango in de nacht. In het cafeetje bij de haven, daar bij die haven, heeft het levenslot ons bij elkaar gebracht. Mijn handen hielden haar gevangen...